12 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Opnieuw menselijke resten gevonden in Schijndol. Grote aanslag vereideld in Kabul en rampoefening in de Drontermeertunnel. Het weer regenbuien en zonnige perioden die wisselen elkaar af. De meeste buien zijn in het zuidoosten van het land en daarbij is plaatselijk ook kans op hagel en een klap onweer mogelijk. Door ongeveer 12 graden. Morgenochtend begin zondag, maar later op de dag opnieuw kans op een bui. En de dagen daarna verandert er weinig. Het wordt wel iets warmer. Goedemiddag. In de Zuid-Willemsvaart bij Schijndel zijn opnieuw menselijke resten gevonden. Donderdag was dat ook al het geval. Dion Luiten, politie Brabant Noord. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wat is er gevonden? Uh, in dit geval denken wij een deel van een menselijke rugwervel te hebben gevonden. En heeft de fonds van vandaag iets te maken met die van afgelopen donderdag? Ja, dat is op dit moment natuurlijk nog niet met 100% zekerheid vast te stellen. Maar uh, ja, we gaan er wel vanuit dat het een uh, inderdaad bij het ander hoort. Uh, gaat u ook verder zoeken? Uh, we gaan nu niet meer actief verder zoeken. We hebben gisteren nog een aantal uren actief in die omgeving uh, gekeken. We hebben toen niets aangetroffen... En uh, nou ja, zoals u al zei, vanmorgen hebben we dan uh, alsnog wat gevonden, wat, uh, wat ja, ik zou bijna zeggen spontaan is komen bovendrijven. Dus het is nu gewoon afwachten of we nog meer uh, vinden. De moeilijkheid is dat uh, die dat vaart natuurlijk ontzettend lang is, uh, vele kilometers. En het probleem is dat je uiteindelijk niet weet waar je het exact uh, nog meer moet zoeken. Dus er zou meer gevonden nog kunnen worden, maar je gaat zelf niet actief zoeken daarnaar. Uh, van wie zou het afkomstig kunnen zijn? Heeft u enig idee? Nee, dat is uh, absoluut onbekend. Um, ja, het, het kan een vermist iemand zijn uh, waarbij ook niet gezegd is dat het uit de directe omgeving uh, is. Onze eerste prioriteit is nu natuurlijk om te proberen vast te stellen ja. wie het is. En als we dat weten, dan uh, hebben we natuurlijk wat meer uh, houvast om verder te gaan zoeken. Want het, is, het zijn wel recente lichaamzetten. Het is niet iets van uh, 20, 30 jaar geleden. Dat, dat weet u wel. Maar dat... Tot zover is dat wel duidelijk in elk geval. Uh, het zijn wel uh, delen die al, al langere tijd in het water hebben gelegen. Uh, mijn collega's spreken over uh, waarschijnlijk enkele weken. Uh, maar inderdaad niet uh, dat het uh, met jaren of nog of ja, vele jaren te maken heeft. Dion Luiten van de politie Brabant Noord. Dank u wel. Enorme vangst in de Afghaanse hoofdstad Kabul, die nu pas bekend is gemaakt. Vorige week zondag zijn daar 10.000 kilo explosieven in beslag genomen. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester, wat is er aan de hand? Nou, in ieder geval een potentieel enorme aanslag die vereideld is. Hè. Dat kun je wel zeggen. Wat uh, moet je anders met 10 ton explosieven midden in de Afghaanse hoofdstad. Het materiaal zat in 400 zakken werd vervoerd in een vrachtwagen. De explosieven waren verstopt onder een lading aardappels. Ja, heel simpel eigenlijk. Aangetroffen inderdaad. Vorige week toen op zondag... Eh, Kabul werd getroffen door een reeks eh, explosieven... of eh, explosies. Eh, en is een aantal uren lang toen eh, gevochten in de hoofdstad. Eh, zelfmoordenaars die verschillende doelen in Kabul eh, aanvielen. In de operatie die daarop volgde is dus deze vrachtwagen gevonden. En zijn ook vijf mannen aangehouden. Drie Afghanen... En twee Pakistanen die zijn in de afgelopen dagen uh, verhoord. Dat verklaart vanochtend allemaal een woordvoerder van de Afghaanse inlichtingendienst... die dus tot vandaag deze zaak had stilgehouden. En wie zou er achter kunnen zitten? Ja, kijk, die, die, af, die aangehouden mannen, zoals ik al zei, die, die zijn verhoord. Uh, ze zouden van plan zijn geweest om, om met dit materiaal... Uh, ja, druk bezochte plekken in Kabul te treffen, hebben ze verklaard. Ze hebben ook verklaard, dat maakt het wel interessant... ...dat zij werden aangestuurd door twee Taliban-commandanten. Nou ja, tot zover niet heel verrassend. En ook door de Pakistanse inlichtingendienst ISI. Die zou in ieder geval van deze operatie hebben geweten. Dat is natuurlijk een extreem gevoelig feit. De Afghaanse regering heeft Pakistan vaak beschuldigd... ...van het helpen en aansturen van terroristen op Afghaans grondgebied. Nou is rond die ISI wel een heel gevoelig politiek spel gaande. Hè. Dus zo'n bewering dat de Pakistanse inlichtingendienst betrokken is... Dat moet wel bewezen worden. Er is ook zeker wel een belang, een politiek belang in Afghanistan... om zoiets te beweren. Maar ja, dat hier een ongeëvenaarde aanslag... echt met potentieel heel erg veel schade en slachtoffers werd voorbereid... Ja, dat is wel duidelijk. Want dit is weer voer voor de geruchten dat wat Amerika denkt... dat de Pakistanse ruime dienst toch een vinger in de pap heeft... bij de Taliban en, en terroristen. Nou ja, precies. En daar is een, een enorm steekspel aan de gang al, al maanden, al jarenlang eigenlijk... Hè, in hoeverre... Uh, mengt Pakistan zich in het geheim, natuurlijk allemaal niet officieel... maar uh, via zijn uh, inlichtingendienst in de conflicten in zijn buurlanden. Ook India beweert dat natuurlijk al heel lang. En uh, ja, wat wel natuurlijk gezegd moet worden, tien ton explosieven. Als je dat in de Afghaanse hoofdstad weet te krijgen... dan heb je natuurlijk wel meer voor nodig uh, hè, aan, aan, aan, aan hulp zou ik maar zeggen, voor nodig en middelen voor nodig... dan ja, een paar uh, terroristen die uit de bergen uh, naar de hoofdstad komen afdalen... Dus ja, hier zal inderdaad wel echt de vraag reizen in hoeverre... en dat zou, zullen de Afghanen echt willen weten... in hoeverre zitten hier Pakistanen achter? Correspondent Lucas Waagmeester. Personeel van de NS klaagt over wiebelende treinen. Doordat treinen op sommige trajecten hard heen en weer schudden... ontstaan er valpartijen en knieklachten bij het personeel... zeggen conducteurs en machinisten.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 Hoofd van de Pakistanse luchtvaartmaatschappij Boa Air... waarvan gisteren een vliegtuig verongelukte, mag het land niet uit. Zo'n maatregel wordt doorgaans genomen als iemand verdacht wordt van een misdrijf. Het gerucht gaat dat het toestel niet luchtwaardig was. De Boeing 737 vertrok, of die strokte, vlak voor de landing in Islamabad neer. Alle 127 inzittenden kwamen om het leven. Volgens Boja Air was noodweer de oorzaak van het ongeluk. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Peter Blokhuis, de scheidend voorzitter van de ChristenUnie, kan zich voorstellen dat zijn partij en de SGP in de toekomst gaan fuseren. Beide partijen hebben elkaar nodig, vindt Blokhuis, om in de toekomst christelijke thema's in de politiek te kunnen blijven benadrukken. Maarten van Leeuwen, voorzitter SGP, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het voorstel? Ja, ik heb het gelezen als een persoonlijke oproep van mijn collega scheidend voorzitter van de ChristenUnie... En ik herken hem daar ook in, in die zin dat hij heel sterk is gericht op verbinding en samenwerking. En dat verdeer ik. Uh, de oproep tot een fusie overzet is zelf op lange termijn. Ja, ik denk dat dat op dit moment uh, niet zo direct het eerstliggende doel is. Maar dat een versterking van de samenwerking op uh, die onderwerpen waar we trouwens ook al... De, Natuurlijk samenwerken heel, heel goed zou zijn, ja. Waarom eigenlijk niet? Hij, hij heeft het over herkenbaar zijn in de politiek. Hij vindt dat dat steeds minder wordt. De, die mening deelt u niet? Nou, die herkenbaarheid die krijg je natuurlijk zeker... als je dat ook op de onderwerpen waar je samen natuurlijk één bent... ook naar buiten toe dat uitdraagt. Maar je vertegenwoordigt een kiezerskorps natuurlijk... wat ook op een aantal andere zaken verschillende accenten wil leggen. En daar moet je ook herkenbaar in blijven... Kunt u één zo'n verschil staat wat noemen? wat links van het midden, de SGP wat meer rechts van het midden. En ik denk dat dat een herkenbare positie is. En uh, daar moet je ook, denk ik, uh, je eigenheid uh, ook in willen laten blijven bestaan. Zonder daarmee de samenwerking onder druk te zetten. Want die moet er zeker zijn en die is er ook. En, en wat voor gebied? Waar denkt u dan aan in de toekomst? Nou, dan denk ik met name natuurlijk op het gebied uh, van medisch-ethische onderwerpen. Die thema's uh, de gezinsvriendelijke politiek. Onderwijs, onderwijsvrijheid, een gezinsvriendelijk belastingklimaat, wat wij ook willen nastreven, wat ook de Gries-Unie nastreeft. Uh, de gewetensbezwaarde ambtenaren, waar we natuurlijk samen optrekken. Thema's als op de koopzondagen uh, waar we samen gezamenlijke standpunten hebben. Dus ja, op die thema denk ik dat we uh, die samenwerking zeker kunnen intensiveren. En dat kun je natuurlijk op lokaal, provinciaal en uh, landelijk niveau met elkaar. Uh, dat drukkelijk ook. Uh, laten zien. En dat gebeurt ook. En soms staat het wat onder druk door uh, een verschillende positie. Het is goed om daar met elkaar het gesprek over te voeren. En dat doen we ook. sgp voorzitter Maarten van Leeuwen, dank u wel. Hulpdiensten en andere organisaties houden vanochtend een grote rampenoefening in de Drontermeertunnel. De nieuwe spoortunnel die Flevoland verbindt met Overijssel. Eind dit jaar wordt die in gebruik genomen. Bij de oefening wordt gedaan alsof er een trein is ontspoord. Wordt onder meer getest of de twee veiligheidsregio's Flevoland en IJsseland goed met elkaar samenwerken. Doe meer dan 300 mensen mee aan de oefening.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 In een café in het noorden van Mexico hebben gemaskerde mannen... 14 mensen doodgeschoten. Aanvallers droegen een soort politieuniform, zegt de Mexicaanse justitie. Moordpartij was in de noordelijke staat Chiochoa, die grenst aan Texas. Het geweld is door vier jaar geleden geescaleerd... door de strijd om de macht tussen twee drugskartels. Britse bedrijf Evia Investors heeft gisteren een, een ontslagbrief voor één lid van de staf per ongeluk verstuurd aan alle 1300 medewerkers. Bijna een half uur later werd de fout ontdekt en een excuus verstuurd. Volgens de leiding moet iedereen meteen begrepen hebben dat het een vergissing was. Het bedrijf heeft vestigingen in 13 landen. In januari werd bekendgemaakt dat het bedrijf 160 mensen zou ontslaan. En over een uur worden de onderhandelingen in het Katshuis hervat. Op tafel liggen de doelrekeningen die het Centraal Planbureau van de bezuinigingsplannen heeft gemaakt. Het kabinet moet maximaal 16 miljard bezuinigen om het begrotingstekort terug te dringen tot 3 procent. Dat is de norm die in Europa is afgesproken. VVD, CDA en de gedoogpartner PVV begonnen de gesprekken in het Katshuis zeven weken geleden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis mooi. Goedemiddag Mark. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht loopt het vast door werkzaamheden. Tussen Gouda en Woerden staat 11 kilometer. Die werkzaamheden duren nog het hele weekend. Kan het beste omrijden via Amsterdam. Omrijden via Gorkum is niet zo'n goed idee, want daar is een ongeluk gebeurd op de A27 richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond staat het vast over 6 kilometer. Linker ook is dicht. Verkeer vanuit Brabant naar Utrecht kan het beste kiezen voor de A2. Het is de hele dag druk in de Bollenstreek. Dat komt onder andere door bezoekers aan de Keukenhof... maar ook omdat het bloemencorso vandaag vanuit Noordwijk naar Haarlem trekt. En dat merk je op de N207 bij Nieuw-Vennep in de richting van Lisse. Daar staat voor Hillegom 5 kilometer. En op de N208, daar staat bij Lisse in beide richtingen 2 kilometer. Nog een keer het belangrijkste nieuws. In de Zuid-Willemsvaart bij Schijndel zijn opnieuw menselijke resten gevonden. Het gaat waarschijnlijk om een stuk ruggenwervel. Volgens de politie liggen de lichaamsdelen een paar weken in het water. Het hoofd van de Pakistanse luchtvaartmaatschappij Boya Air... waarvan gisteren een vliegtuig verongelukte, mag het land niet uit. En duidt erop dat er sprake is van een misdrijf. En voorzitter SGP staat niet te juichen over fusieplan... van scheidend ChristenUnie-voorzitter Peter Blokhuis. Er zijn fundamentele verschillen.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 Argos, onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Wat is nieuws en wie bepaalt dat? Kan het zijn dat een bericht in het NOS-journaal... eigenlijk verzonnen is door Philips? Dat het reclame is dus? Nee, denkt u, dat zal niet voorkomen... Straks om kwart voor één komt Mirjam Prenger, oud-redacteur van de Volkskrant... en nu docent aan de Universiteit van Amsterdam, vertellen dat het wel gebeurt. Hoe maken we ons geluk tussen al het beton? De VPRO duikt een week lang in het hart van onze wereld in levende de Stad. Ja, de VPRO die samen met Fara en Human Argos uitzendt... is al een week lang op zoek naar mensen die hun leven wijden... aan het verbeteren van de leefbaarheid van onze steden. Reden voor ons om vanmiddag te onderzoeken hoe het met de krakers staat... hebben ze de anti-kraakwet die anderhalf jaar geleden van kracht werd overleefd. Wil van der Schans, onze redacteur Huisje, Boompje, Beestje, ging voor u kijken. De wet is denk ik nogal naïef in elkaar gezet. En sowieso heeft degene die de wet in elkaar gezet heeft zich onvoldoende gerealiseerd... dat er ook van Krakers legitieme belangen waren... en dat er ook mensenrechten in het spel zijn waar zij zich op kunnen beroepen. De wet wordt natuurlijk minder geloofwaardig op het moment... dat ze haar belofte over de aanpak van leegstand niet kan waarmaken. Kraken gaat gewoon over het eigendomsrecht ter discussie stellen, die woningnood oplossen en niet over al die, al die juridische discussies. Kraken is sinds oktober vorig jaar verboden. Wat betekent dat in de praktijk? Wordt er nu ook minder gekraakt? Of is kraken nog steeds mogelijk? Wat is er eigenlijk veranderd? Naast het verbod op kraken kregen gemeenten met de nieuwe wet... meer mogelijkheden om leegstand aan te pakken. Wordt er wel gebruik gemaakt van die mogelijkheid? En hebben gemeenten voldoende macht om leegstand aan te pakken? Argos over woningnood, lege kantoren en kraakspreekuren. Een onderzoek naar de rafelranden van de stad. Ja, ik sta hier in Amsterdam-Oost. Er staat groot bord hier. Hier realiseert de valreep het onmogelijke... En ik sta hier met Thomas. Hoe zag het eruit toen jullie binnenkwamen? Heel erg vreselijk. Het was pikdonker. Alle ramen waren afgedekt. en Er lagen hier plafonds naar beneden, dode beesten, uitwerpselen. En het was echt heel erg. Toen we binnenkwamen dachten we, waar zijn we aan begonnen? Ja, er is ook al sprake van een anti-kraakwet, maar jullie mochten wel gewoon blijven. Ja, in principe is het beleid in Amsterdam dus geen ontruiming voor leegstand. Dus in principe worden we niet ontruimd. Dan zeg je niet ontruimen voor leegstand, maar uh, er zijn wel allerlei plannen om, om, om hier uh, woningen te ontwikkelen. Ja, plannen wel. Het OCP, dus de projectontwikkelaar, die, die gaat pas beginnen met ontwikkelen als ze daar winst mee kunnen maken. En dat is gewoon nog lang niet. Dus ja, eigenlijk, er liggen wel plannen. Alleen ja, de projectontwikkelaar, dus IJmere en Stadgenau, die uh, maakt gewoon absoluut geen haast met het beginnen. Stel, stel dat jullie mogen blijven, wat zijn jullie plannen? Want ik, ik las het net al voor, hier realiseert Valrep het onmogelijke. Hebben jullie zelf een alternatief plan gemaakt? Ja, we willen eigenlijk uh, beneden een sociaal centrum van het dierasiel maken. Dat is het nu ook al, waar veel activiteiten worden georganiseerd. Dus dat moet gewoon blijven. Uh, boven kunnen dan eventueel mensen wonen. En dan uh, buiten hebben we moestuinen, die hebben we ook al aangelegd. Dus we zijn al eigenlijk een aardig eind. En ja, het is gewoon de bedoeling dat het gewoon een, een plek wordt voor de buurt. Een grote zandvlakte langs de spoorbaan. Met daarop een oud gebouwtje van twee verdiepingen. Daaromheen een paar woonwagens, kippen, geiten, spelende kinderen... en een paar mensen op het terras. Gekraakt sinds juli vorig jaar. Na de invoering van de anti anti-kraakwet. Er is weinig veranderd, zo lijkt het. Maar hoe kan dat? Kraken is toch verboden? Kraken wordt definitief verboden, waarschijnlijk nog dit jaar. Door het verbod kunnen krakers in de gevangenis belanden. Maximaal één jaar gevangenisstraf voor vreedzame krakers. Maximaal twee jaar cel voor krakers die intimidatie of geweld gebruiken. Krakers hebben de afgelopen maanden vergeefs gedemonstreerd. Want na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de anti-kraakwet. CDA, VVD, ChristenUnie en SGP stemden voor. De linkse partijen leverden scherpe kritiek op de wet. Zij vinden kraken niet crimineel. Het NOS Journaal van 1 juni 2010. Eindelijk was het zover... De wet Kraken en Leegstand, een initiatief van het CDA, de ChristenUnie en de VVD, trad op 1 oktober 2010 in werking. Jan ten Hopen, een van de initiatiefnemers van de Antikraakwet, legt uit wat de kern van die wet is. Die wet bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Ten eerste kraken wordt verboden. Wij willen niet als CDA dat mensen, of het nou over een fiets, over een auto of over een woning gaat, het eigendomsrecht moet worden gerespecteerd. De tweede element is, de gemeente is voor hen nu geen leefstandsbeleid. Het is niet meer de straat, het is niet meer de kraker... het is niet de brutaalste die bepaalt waar de woonruimte naartoe gaat... maar het zijn de gemeenten vanuit publiek belang die bepalen waar de woonruimte naartoe gaat. De wet bepaalt dat iedereen die een leegstaande woning of gebouw... zonder toestemming van de eigenaar betreedt of erin verblijft... gestraft kan worden met een gevangenisstraf van een jaar. En die straf kan verhoogd worden met een derde... als er met meerdere mensen tegelijk wordt gekraakt... En zelfs tot twee jaar als er sprake is van bedreigingen. De politie mag een kraakpand voortaan direct ontruimen. Aan kraken in Nederland zou definitief een einde komen. Dat dachten de initiatiefnemers van de wet. Maar de krakers bereiden zich erop voor de nieuwe wet direct aan te vechten. Rogier Meijering, kraker uit Utrecht. Het doel wat de wetgever had uh, met het kraakverbod was om uh, het ontruimen van kraakpanden onmiddellijk en onder alle omstandigheden mogelijk te maken. Uh, en dat was eigenlijk zeg maar het scherpe kantje van die wet. Uh, dat is natuurlijk vervelend als je ergens woont en op ieder willekeurig moment kan de politie voor de deur staan en al je spullen vernietigen, jou arresteren en weet ik veel wat voor een onzin nog meer. Uh, dus die scherpe kant die, die, uh, die moest er vanaf. De krakers worden bij hun verzet tegen de anti anti-kraakwet geholpen door een verdrag. Een aantal advocaten, waaronder Marcel schuckink koel uit Den Haag... zien een mogelijkheid om de wet principieel ter discussie te stellen. Naast dat het kraken dan strafbaar is gesteld... is op zich het optreden tegen kraken en het ontruimen van gekraakte panden... een inbreuk op het huisrecht van krakers. En dat mag weer niet, tenminste niet zomaar... Volgens het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en ook de Nederlandse Grondwet. Die zegt telkens het een en ander over. In artikel 8 van dat Europees Verdrag van de Rechten van de Mens is vastgelegd dat eenieder recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. En dat is de reden voor Marcel Schucking-Kool om in oktober 2010 een proefproces te starten. Naar aanleiding van een aantal dreigende ontruimingen. De inzet daarvan was om ervoor te zorgen dat de rechten van krakers... maar ook van degenen die ervan eventueel ten onrechte verdacht zouden worden... om die rechten zoveel mogelijk te blijven waarborgen. En is dat gelukt? Als de politie of het Openbaar Ministerie een pand willen gaan ontruimen... dan moeten zij dat tijdig aankondigen. En als daar een procedure tegen wordt aangespannen... dan moeten ze de uitkomst daarvan afwachten. Die rechterlijke uitspraak heeft onmiddellijk gevolgen. Krakers hebben de eerste slag gewonnen. Het grootste deel van de ontruimingen vandaag in Amsterdam ging niet door. Het gerechtshof zette er gisteren een streep door... want ontruimen is een strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een fragment van Nieuwsuur van 9 november 2010... Het gerechtshof Den Haag, en de Hoge Raad sluit zich daar later bij aan... oordeelt dat er inderdaad een manco zit in de wet. Een citaat uit die rechterlijke uitspraak. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft herhaaldelijk beslist... dat iemand zijn woning niet mag verliezen... voordat de rechter daarover een uitspraak heeft kunnen doen. Aangezien hierover in de nieuwe wet niets is geregeld... en ook justitie in dat opzicht geen duidelijk en kenbaar beleid voert... is het Hof van Oordeel dat ontruiming onder deze omstandigheden... in strijd zou komen met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De wet is denk ik nogal naïef in elkaar gezet. En sowieso heeft degene die de wet in elkaar gezet heeft... zich onvoldoende gerealiseerd dat er ook van Krakers legitieme belangen waren... en dat er ook mensenrechten in het spel zijn waar zij ze op kunnen beroepen. Dat zegt advocaat Schukking kool De praktijk van ontruimingen is na de uitspraken aangepast. De politie moet een ontruiming voortaan vooraf aankondigen... zodat de krakers dat ontruimingsbesluit nog kunnen voorleggen aan een rechter. En die moet kunnen beoordelen of het inderdaad om een leegstaand pand gaat... en om krakers. En er is nog een belangrijke verandering... zegt de Utrechtse kraker Rogier Meijering. De tweede afweging die er nu gelukkig in is gekomen, eh, dat er een eh, belangenafweging moet gaan plaatsvinden eh, tussen het belang van die kraken, eh, dus het woonbelang, het, huisbelang, eh, ja, het dak boven je hoofd wat je, wat je toch wel nodig hebt, en het belang van die eigenaar, eh, dat die eigenaar dan heeft bij die ontruiming, bij de vrije beschikking over het pand. En dat is heel interessant, eh, maar het is allemaal nog heel vers en hoe... Hoe precies die belangenafweging uit gaat pakken... dat zou in rechtszaken uh, ja, duidelijk moeten gaan worden. Ja. Maar geeft dat beroep op het Europese recht... en daarop geformuleerd nieuw beleid... nu nieuwe juridische mogelijkheden voor de Krakers? Worden er ontruimingen mee voorkomen? Puur op basis van dus deze belangenafweging... is dat tot nu toe nog niet gelukt. Omdat kennelijk uh, de rechter uh, daar hele hoge vereisten aanstelt ook aan de bewijslast ten opzichte van de krakers. Uh, ja, dat die ontruiming slechts tot leegstand leidt. De uitkomst van de proefprocessen heeft in de dagelijkse praktijk nog weinig opgeleverd. Ontruimen lijkt nog net zo gemakkelijk als voor die processen. Kraker Rogier Meijerink. Ja, het is nu ontzettend makkelijk. Dat, uh, uh, je, je, je hoeft maar een aangifte te doen. en de politie gaat alles voor je het werk stellen. Als er een rechtszaak gevoerd moet worden, dan wordt dat ook allemaal door de staat betaald. Dan hoeft de eigenaar echt niet meer naar op of om te kijken. Want je, die, die kraker die voert die rechtszaak tegen de officier van justitie. En ja, naar mijn idee is een, uh, een kraaksituatie altijd een conflict tussen een eigenaar en een kraker. En volgens mij zijn dat de twee partijen die uh, het met elkaar uit moeten knokken. En hoeft die staat zich daar helemaal niet mee te bemoeien. In feite is er sprake van een omkering van de bewijslast... die de winst voor de krakers met het Europese recht... weer tot een wasseneus maakt. Of toch niet helemaal. Advocaat Schuk in Kool is bezig met een zaak in Utrecht... waar krakers in slooppanden zitten... die pas over een jaar gesloopt gaan worden. En toch hebben ze nu al een ontruimingsbevel gekregen. Volgens de formulering, zoals die in de jurisprudentie wordt aangehouden... zou dit nou bij uitstek... Een situatie moeten zijn waarin de beoordeling van die proportionaliteit flagrant in het voordeel van de krakers eh, moet uitpakken. Want ja, wat is er nou in godsnaam voor belang bij ontruiming van een gekraakt pand waarvan op voorhand vaststaat dat die pas een jaar daarna gestopt gaat worden en dat er in de tussentijd in feite niets met het pand gebeurt? We gaan de wet uitvoeren, want dat geldt ook in Amsterdam. We willen alleen niet dat we gaan ontruimen uh, voor de herkraak. Want onze capaciteit is gaars. De politie moet ook overvallers uh, uh, arresteren, uh, uh, mensenhandel tegengaan, evenementen beveiligen. En daarom hebben we een indeling in prioriteiten gemaakt. Burgemeester van der Laan in het NOS-journaal van 27 september 2010. In januari 2011 hervat de gemeente Amsterdam de ontruimingen. Het beleid is aangepast aan de rechterlijke uitspraken. Het Openbaar Ministerie kondigt ruim van tevoren aan welke panden ontruimd gaan worden, zodat een kort geding mogelijk is. Het beleid blijft om niet te ontruimen voor leegstand. Maar kan de gemeente die belofte wel waarmaken? Een voorbeeld. Afgelopen zondag in Amsterdam. De Zwammerdamstraat nummer 12 is nu vandaag voor de derde keer gekraakt in ongeveer een jaar tijd. De eerste keer heeft het maar heel kort geduurd. Daarna zijn de eigenaren meteen beginnen met te slopen binnen. Gewoon onkraakbaar maken of onbewoonbaar. Gewoon dingen kapot gaan maken. Daarna is het vervolgens weer gekraakt en toen zijn de krakers het gaan opknappen en die zijn er ook een hele tijd geweest. En die hebben toen een soort van proces voor een monumentenstatus in werking gezet. Om, omdat het een heel oud koetshuis is. En het is, een hartstikke mooi pandje, hartstikke oud. En de eigenaar wilde eigenlijk helemaal niks mee en die, die maakt het kapot. En het is een grote speculant, LFB, vastgoed is de eigenaar. En die verdienen alleen maar heel veel geld. In 2004 worden de panden Swammerdamstraat 10 en 12 voor 560.000 euro verkocht. Twee jaar later wordt alleen het pand op nummer 12 verkocht voor 650.000 euro aan Diakra Holdings. Een bedrijf dat in heel Amsterdam honderden panden opkoopt, splitst en weer duur doorverkoopt. Diakra Holdings verkoopt het pand ook weer door voor 874.000 euro aan de huidige eigenaar LFB-vastgoed. Zondag staan er zo'n 50 krakers voor de deur. Een politieman komt kijken en eist toegang tot het punt. Normaal gesproken komt de politie gewoon even langs om met de politiewoordvoerders te spreken. En dan ziet hij dat het leeg is en zo. Maar eigenlijk sinds het kraakverbod laten we de politie ook niet meer binnen. Dat deden we vroeger nog wel om leegstand te constateren. Maar inmiddels zijn dingen toch een beetje veranderd. Vooral ook vanuit hen natuurlijk. Dus uh, het is gewoon beter om dat niet te doen. Daarvoor hebben we altijd iemand bij ons die even binnen filmt. Zodat hij je echt goed ziet van het is vandaag dit pand. Het is hartstikke leeg. Dus filmt alles in het pand. En dat laten we dan aan de politie zien. En meestal vinden ze dat oké. Okay, dan zien ze dat er gewoon helemaal niks gebeurt. Het is hier ook echt volkomen duidelijk na een drie derde keer kraken... dat er gewoon helemaal niets is gebeurd. Maar deze meneer uh, ja, die heeft een beetje last van zijn ego, denk ik. En die, uh, die, die wil gewoon per se naar binnen om leegstand te constateren. En als niet, dan stuurt hij de de ME, zegt hij. Ja, ja. Dus uh, we zijn nu eigenlijk een beetje op, op, aan het wachten op wat hij nou precies gaat doen. Maar hij is, inmiddels wil hij ook niet meer met ons praten. En uh, ik denk dat het gewoon een soort van uh, ja, trots uh, ding is of zo. Ja, ja. want uh, de, zoals je zegt, is het eigenlijk geen gangbare praktijk? Nee, nee, inderdaad. Me, vaak gaat het gewoon hartstikke goed. En zeker als we die filmpjes even kunnen laten zien, dan is het uh, nog een keertje bewijs. En uh, ja, zoals ik ook al volgens mij eerder zei, er de, de lag zelfs een... Uh, een brief op de deurmat van de laatste ontruiming. Dus er is gewoon helemaal niets gebeurd sinds die tijd. En het ziet er ook hartstikke leeg uit van de buitenkant. En er zijn een heleboel solidaire buren die ook zeggen... er is helemaal niets gebeurd. De sympathisanten op straat vertrekken tegen de avond naar huis. En de nieuwe bewoners nemen hun intrek. Ondanks het kraakverbod is er weer een kraak gelukt. Zo lijkt het. Tot afgelopen woensdag. Het Openbaar Ministerie kondigt aan het koetshuis toch te ontruimen. En aan het eind van de dag verschijnen eerste plattepetten en later de mobiele eenheid. Twee krakers worden gearresteerd. Binnen het bestaande beleid roept deze ontruiming de nodige vragen op. Tegen de uitspraken van de proefprocessen in... is er geen vooraankondiging gedaan... waardoor een kort geding van de krakers niet mogelijk was. Er is ontruimd op basis van een bouwvergunning uit 2007... waarvan de eigenaar al heeft aangegeven dat die plannen niet worden uitgevoerd... En tenslotte ligt er een aanvraag voor het afgeven van een monumentenstatus voor het koetshuis, waarop 15 mei over wordt besloten door deelraad Oost. En als het een monument wordt, wordt het voor de eigenaar nog moeilijker iets met het pand te doen. En dit is volgens de Krakers niet het enige geval waarin ontruimingen gevolgd zijn door leegstand. Ik zit hier nu bij uh, U Oost. Ik zit bij Anne. Pretoriestraat, hè, geloof ik. Pretoriestraat 43 tegenwoordig. En, uh, ja, dit heet Joe's Garage, geloof ik. Wat, wat, wat, wat is dit? Volgens mij kan je het beste beschrijven van de activiteiten. We houden volkskeukens uh, met uh, goedkoop vegetarische uh, eten. We hebben een weggevenwinkel voor mensen uit de buurt... waar je gratis spullen kunt halen, kunt brengen. We organiseren informatieavonden en ook het Kraak waar mensen helpen informatie geven over en helpen bij het kraken van panden. Ja. En Joe's Gerrits is zelf ook gekraakt? Joe's Gerrits is zelf ook al gekraakt. Ik weet niet hoe lang, een aantal jaren, ik denk een jaar of vier. Joe's is, uh, is uh, vernoemd naar uh, Joe uh, McCarthy, het is de oude huishuigendaar van de Pretouillestraat uh, uh, nummer uh, 28. Uh, deze man was sowieso vrij, vrij omstreden omdat hij um, veel uh, um, illegale uh, mensen in de dienst had en uh, uit buiten en die ook door de gemeente werd ingehuurd. En verder hield hij zich bezig met vastgoedhandel... waar die geld mee wit ging passen. En op grond van zijn loesje verleden en onderzoek daarna... heeft de Stadsdeelraad besloten hem geen vergunningen te verleiden op grond van de web BIPOP. En dat was een primeur. Kraakspreekuren. Ze bestaan nog gewoon. Ondanks de nieuwe wet. Joe Sirris-Mokati... De eigenaar van het pand Pretoriëstraat 28... heeft een ingenieus hypotheekfraude-pyramidespel georganiseerd. Hij werd daarvoor vervolgd, maar nam vervolgens de benen. Het pand Pretoriëstraat 28 werd geveild... om de boete die hij opgelegd had gekregen te kunnen voldoen. De wet Bibop geeft de gemeente de mogelijkheid om een bouwvergunning te weigeren... omdat de aanvrager criminele antecedenten heeft. De Krakers hebben in dit geval de gemeente geholpen... om de informatie over die eigenaar boven tafel te krijgen. Het kraken is niet verdwenen door de anti anti-kraakwet. Dat is duidelijk. Maar is het verminderd? Of wordt er eerder en sneller ontruimd door de politie? De Krakers politiewoordvoerders en wethouders die wij de afgelopen weken hebben gesproken weten het niet. Cijfers erover bestaan niet. Deze week hebben we nog eens gebeld met de woordvoerders van de vier grootste gemeenten. In Rotterdam en Den Haag zijn sinds oktober 2010, de invoering van de nieuwe wet, geen ontruimingen geweest. In Utrecht twee. En in Amsterdam zijn er sinds oktober 2010 87 ontruimingen aangekondigd. Maar of dat een stijging of daling is ten opzichte van de jaren van voor de nieuwe wet... kunnen de woordvoerders niet zeggen. In Amsterdam zijn ze het wel aan het uitzoeken... en worden die gegevens eerst gepresenteerd aan de burgemeester. Kortom, niemand weet het nog. Maar, zo stelt Anna van het Kraakspreekuur Oost... kraken zal, ondanks de invoering van het kraakverbod, door blijven gaan. Aan de ene kant is het een heel concreet oplossing voor jouw eigen het pand, jij zoekt een woning en je hebt een hele lange wachtlijst of je moet heel veel geld betalen om een woning te kopen of te huren. Aan de andere kant staat het pand leeg, dus op die manier los je je eigen probleem concreet af. Aan de andere kant is het een, um, een signaal over een woningbouwbeleid dat daar niet in slaagt, om, terwijl er zoveel mensen daar willen wonen, om te voorkomen dat woningen langdurig Leeg staat. Dan is er nog een ander element. En dat is het element van de vrijplaats. Dat er in een stad ook mogelijkheden moeten zijn. voor mensen om voor niet zoveel geld. je eigen ruimtes te realiseren. Waar je dan. Ja, bandjes kunt beginnen. je kunst kunt doen. informatieavond organiseren. En dat dan zonder al deze eindeloze regels. en geld wat daar over het algemeen bij moet komen. De nieuwe kraakwet bevat twee onderdelen. Naast het kraakverbod creëert de wet ook een mogelijkheid om leegstand aan te pakken. Voormalig CDA Tweede Kamerlid Jan ten Hopen. Aan de andere kant zijn er een heel aantal instrumenten waarin gemeentes leegstand van woningen, kantoren, winkelruimte... dat daar gemeenten instrumenten voor krijgen om die leegstand tegen te gaan. Dus dat betekent dat het bijvoorbeeld in steden waar studentenhuisvesting nodig is... of mensen een woning zoeken of voor andere zaken kan de gemeente in overleg met degene die het pan bezit, te zorgen dat dat voor die bestemming beschikbaar komt. Werkt dat in de praktijk? In Amsterdam wordt al veel langer gewerkt aan het bestrijden van leegstand van kantoren. Paul Oudeman is kantorenlood. Hij legt uit wat dat betekent. Ik heb de opdracht van het gemeentebestuur om de transformatie van de leegstand in kantoren te versnellen. In Amsterdam staan overigens al een aantal jaren meer dan een miljoen vierkante meter aan kantoren, kantoren leeg. En uh, daar maken wij als, als stad, ook het bestuur in Amsterdam, maakt zich daar zorgen om. En hebben sinds 2006 een kantor, zogenaamde kantoorlozen aangesteld om die transformatie van die lichtstande kantoorpanden... naar functies waar nog wel veel vraag naar is, om dat uh, te bevorderen. Ja. Hoeveel procent van, van, van de kantoor in Amsterdam hebben we het dan over? Uh, ongeveer 17, 18 procent. 17, 18 procent, zoveel? Ja, ja. Nou, dan staan in Amsterdam uh, bijna anderhalf miljoen vierkante meter aan kantoren uh, staan er leeg. Met de wet Kraken en Leegstand kunnen gemeenten een leegstandsverordening instellen. Maar dat gebeurt nauwelijks. Tot nog toe is dat pas in drie gemeenten het geval. Amsterdam, Tilburg en Brunsum. Het wordt nergens centraal bijgehouden, maar wij hebben de afgelopen weken gezocht... en niet meer dan deze drie gemeenten gevonden. De Amsterdamse wethouder ruimtelijke ordening en grondzaken Maarten van Poelgeest... over de plannen van Amsterdam. De wet maakt ook mogelijk uh, om leegstand aan te pakken. Uh, maar of de wet dat in voldoende mate mogelijk maakt... dat is iets wat wij nu gaan testen in de praktijk. En waar ik op zichzelf ook nog wel wat sceptisch over ben. Maar we zullen het zien. Uh, het werkt zo dat je als gemeente een leegstandsverordening uh, moet aannemen. Op het moment dat je die verordening hebt vastgesteld... dan kan je daarna na een half jaar... moet iedereen uh, die een leegstaand kantoor heeft dat melden bij de gemeente... En vanaf dat moment kan de gemeente met die eigenaren een leegstandsgesprek gaan voeren... waarbij het idee is, u heeft een probleem, wat zullen we eraan doen? De gemeente kan u helpen, heeft u zelf ideeën? Nou, en als dan een half jaar later blijkt uh, dat, er, dat het pand nog steeds leeg staat... dan kan de gemeente een zogenaamde gedwongen voordracht doen. Dus die kan zeggen, nou, we hebben hier een groep mensen... die wil best in uw pand zitten, u dient ze nu als huurder te accepteren. Um, welke huurniveau daarbij hoort is onduidelijk in de wet. En dat is natuurlijk waar het stakje zo om gaat. Omdat um, in die kantoorgebouwen... stel wij komen met een groep mensen... die daar een, uh, een werkplaats van willen maken, kunstenaars. En we zeggen, nou, u kunt deze mensen als huurder accepteren... want die willen heel graag bij u zitten. Dan zal misschien de, de eigenaar zeggen... nou, dan moeten ze wel flink betalen. Want uh, um, de, ja, het pand staat voor een bepaalde waarde in de boeken. Dan hoort een bepaald huurprijsniveau bij... Dat kunnen die mensen natuurlijk helemaal niet betalen. Dus dan zet de gemeente door. Die zegt, nou nee, dit is een gedwongen voordracht. U dient voor een veel lagere huur deze mensen te accepteren. En op het moment dat de eigenaar dan naar de rechter gaat, dan wordt dat spannend. Uh, want de wet zegt, het moet redelijk en billig zijn, het voorstel van de gemeente. Ja, en hoe dat in de praktijk gewogen gaat worden, dat weten wij gewoon niet. Zo'n situatie heeft zich nog niet voorgedaan in Amsterdam. Nee, want eh, voordat de leegstandsverordening was vastgesteld... ben je al snel een half jaar verder. We zitten nu in het eerste half jaar dat eh, de panden aangemeld moeten worden. Eh, pas daarna kunnen we de leegstandsgesprekken gaan voeren. En we moeten dat allemaal uiterst zorgvuldig doen. Omdat ik denk dat het nog wel zou kunnen... dat op het moment dat je nog een gedwongen voordracht doet... het uitloopt op een rechtszaak. En dan wil ik alle stappen daarvoor wel op een goede manier gezet hebben. Want anders wordt het natuurlijk in die rechtszaak tegen je gebruikt. Dus wij nemen wat dat betreft de, de tijd daarvoor. Uh, en ik vind het op zichzelf wel spannend om te zien hoe zo'n rechtszaak gaat aflopen. Ik zie dat eigenlijk ook als een beetje het testen van de wet. Want er kan of blijken dat het werkt, of er blijkt dat die bepaling loos is. En dan, ja, dan is ons iets beloofd waar, uh, wat de wet niet waarmaakt. De vastgoedbranche schreef naar aanleiding van de leegstandsverordening een brief aan het College van Amsterdam. En daarin stelden ze dat de gemeente in hun ogen te zwaar inzet op het bestraffen van eigenaren... door hen te dwingen kostbare investeringen te doen. En daarnaast tonen de vastgoedbeheerders zich tegen de gedwongen voordracht door de gemeente. De sector zelf zit duidelijk niet te wachten op deze verordening. Uh, je ziet wel dat ze daar moeite mee hebben, ja. En dat is ook wel begrijpelijk. Alleen het alternatief is, kijk, we hebben dit jaar ook het eerste kantoorpand wat tien jaar leeg staat. Ja, tien jaar leegstand met gewoon je... De rentetellen die door blijft tikken. Het gebouw moet worden onderhouden, moet worden tot op zekere hoogte verwarmd, ook in de winter. Uh, je, hebt, je hebt je onderhoud eraan. Ja, dat brengt dermate hoge kosten met zich mee. Dat ja, uiteindelijk is er, er is ook geen alternatief. En uh, als je dan uiteindelijk nog iets overhoudt, dan is dat misschien wel het beste alternatief. Daarnaast heb je denk ik ook wel een, een zekere maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook als kantoor-eigenaar. Wethouder van Poelgeest. Men heeft ook in de jaren 80, 90 heel veel geld verdiend in het vastgoed. Uh, ja, nu is de tijd van het afwaarderen gekomen. Dus, uh, het kan niet zo zijn dat je in goede tijden de winst pakt... en in slechte tijden het verlies bij de overheid neerlegt. Maar of dat gaat lukken met de nieuwe anti-kraakwet? De toekomst zal het leren. De wet wordt natuurlijk minder geloofwaardig... op het moment dat ze haar belofte over de aanpak van leegstand niet kan waarmaken. Nu hoort een reportage van Wil van der Schans, Ronald Huysen en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. En morgenavond bij de collega's van Bureau Buitenland... hoort u hoe in de Braziliaanse miljoenenstad Sao Paulo... aan stadsvernieuwing wordt gewerkt door Nederlandse architecten. Hoe realistisch zijn hun plannen? Dat morgenavond tussen 7 en 8 op Radio 1. Argos, Radio Onjo. Nieuws over onderzoeksjournalistiek en onderzoeksjournalistiek in het nieuws. En in Radio en Jo ga ik zo praten met Mirjam Prenger... over de invloed van public relationsbureaus en voorlichtingsafdelingen... op uw en ons dagelijks nieuws. Maar eerst een voorbeeld daarvan, namelijk een item uit het NOS-journaal... van 13 oktober 2010. Dat een zachte lamp gezelliger is dan een felle, weten we allemaal. Maar het heeft ook invloed op de prestaties van mensen. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die onder speciaal licht zitten... zich 18% beter kunnen concentreren... dan leerlingen die in een klaslokaal zitten met normaal licht. Het onderzoek werd gedaan door Universiteit Twente in opdracht van Philips. en Dat is de uitvinder van het speciale licht. Goedemorgen. Goedemorgen. Groep 7 van de basisschool in het Brabantse Wintelree. De leerlingen zitten in een lokaal met speciale lampen. Wie weet welk licht aan moet tijdens de rekenles. Naast gewoon licht is er blauwer licht, wat meer energie geeft. Goed om de dag mee te beginnen. Roder licht voor ontspanning, lezen of tekenen. En witter licht voor extra concentratie, tijdens rekenen of een toets bijvoorbeeld. Deze leerlingen kregen bijna een jaar lang les in dit lokaal en dat leek al snel resultaat te hebben. Vooral bij het concentratielicht had ik meteen na de tweede week zoiets van, goh, ja, er, er verandert iets. Want bij een toets zag ik dat ze minder met papiertjes gingen rommelen en zo. Ze zaten stiller. Bij het rustige licht komen andere hormonale stoffen in het lichaam vrij dan bij het felle licht. En uit onderzoek blijkt nu dat dit op verschillende manieren invloed heeft op de leerlingen. Ze voelen zich meer op hun gemak, zijn beter gemotiveerd en werken beter samen. Maar het belangrijkste voor de onderzoekers... Ze zijn geconcentreerder, dat wil zeggen ze, ze, zijn, ze, kunnen, ze werken intensiever aan de taak. En ze zijn ook nauwkeuriger, dus ze maken minder fout. Ook de leerlingen zelf zeggen te merken dat ze beter werken in dit lokaal. Uh, mijn hele tempo ging overal omhoog. Bij spelling ging het beter, taal ging het beter, rekening ging het beter. Ja, mijn ja, cijfers gingen wel wel omhoog. Ja, en het vond het ook wel fijner. Inmiddels hebben 50 scholen de lampen aangeschaft. Ja, het is de droom van elk bedrijf: free publicity creëren voor een nieuw op de markt te brengen product. Het lukte Philips in 2010 met een innovatief lichtsysteem voor scholen: School Vision. Het zou kinderen in de klas rustiger en geconcentreerder maken, waardoor de leerprestaties verbeterden. De strategie van Philips werkte. Binnen de kortste keren besteedde elk zichzelf respecterend medium... in positieve aandacht, zin, aandacht aan schoolvision. Mirjam Prengers, oud-redacteur van de Volkskrant... nu docent journalistiek en media van de Universiteit van Amsterdam. En ze maakte samen met een collega een reconstructie... van de media-hype rond het nieuwe product. Ze is hier te gast. Dag Mirjam. Hallo. Wat we net hoorden, was dat een onafhankelijk bericht van het NOS-journaal... of een reclamespot van Philips? Het is een onafhankelijk bericht van het NOS-journaal... dat uh, heel erg in het voordeel is van Philips. Dus eigenlijk is het gewoon een... Uh, ja, het is geen reclamespot, er is niet voor betaald. Uh, Philips heeft hier uh, ja, die, die lift mee, als het ware... met het feit dat het journaal dacht, dit is een leuk item. Het gaat over kinderen, het gaat over het feit... dat ze zonder iets extra's te hoeven doen... Uh, botsing beter gaan presteren... Nieuws. We plaatsen een beetje aan het eind van het journaal. Dus het is zo'n lekker een beetje soft. Het was niet item. echt de opening van het acht niet de opening, daarna kwam het weerbericht. En, uh, en zijn de marketingmanagers van uh, Philips natuurlijk heel blij. Want je zit wel voor een publiek van uh, 4,8 miljoen, geloof ik dat ze dat bij Philips hebben bekeken. Uh, wordt verteld dat dit hele goede lampen zijn. En Moet je daar al... eigenlijk voor uitkijken? Die leuke, luchtige berichtjes achterin het RTL Nieuws en achterin het NOS Journaal? Nou, we hebben dit onderwerp gekozen. Het, het is eigenlijk een vrij uh, uh, alledaags onderwerp. Uh, in die zin dat dit niet heel spectaculair is. Of zo, maar het komt vaker voor bij dit soort onderwerpen. En we hebben het helemaal uitgeplozen omdat we wilden laten zien. Vooral aan journalisten. Want wij hebben een onderzoek gedaan naar die relatie tussen PR en journalistiek. Uh, vooral om discussie onder journalisten op gang te brengen van ja, moet je dit eigenlijk wel willen? En juist bij dit soort wat luchtiger onderwerpen merk je dat uh, uh, zeg maar de drang om helemaal goed uit te zoeken hoe het nou zit. Om echt door te vragen, om verder dan het persbericht te gaan dat mensen denken van ja ach het zal wel kloppen. Bovendien er zit wetenschappelijk onderzoek achter en dat is natuurlijk uh, dan denken journalisten toch Net iets te vaak van, nou, dan zal het persbericht ook wel helemaal kloppen. Met andere woorden, als het over een aardbeving in uh, Turkije gaat... of, uh, of het katshuisberaad, dan zoeken journalisten het goed uit. Maar, maar juist die leuke dingetjes kunnen beïnvloed zijn door marketingafdelingen. Leuke dingetjes, daar zit... Ja, in ieder geval moet je daar als journalist veel letter op zijn. van Als je denkt, het is leuk, het is aardig, het past binnen het format wat we nu hebben... Uh, juist dan moet je bedenken dat bij de afdeling marketing... van willekeurig welk bedrijf ze dat ook bedacht hebben voor jou. En het zo aantrekkelijk presenteren... dat je eigenlijk niets anders hoeft te doen dan uh, een quotje erbij halen... en een kop erboven zetten als je het voor de kranten doet. of heeft het en, case. en dan heb je een leuk onderwerp. Het gaat me nou even niet om het nos verhaal want nee. die waren dat najaar niet uh, de enige die aandacht besteden... aan de introductie van School Vision, wat RTL deed het... en SBS Hard voor Nederland deed het, de Telegraaf, de Wereldomroep... Iedereen deed het. Ja. Hoe heeft Philips dat voor elkaar gekregen? Um, nou, ze hebben het gepresenteerd uh, in twee fases. Eerst halverwege het onderzoek. Toen kwamen ze al met dat, uh, dat, leek, dat erop leek dat er echt veel effect was. Met name toegenomen concentratie van kinderen. Dat willen natuurlijk allemaal. Uh, dat kinderen zich beter kunnen concentreren. En daarna, uh, toen was al een beetje media aandacht gecreëerd. En uh, vervolgens de eindresultaten gepresenteerd, uh, wetenschapper erbij. Um, een, uh, nou, veel kinderen die natuurlijk in beeld gebracht konden worden. Um, en op die manier zie je dat, omdat het al eerder in nieuws is geweest... andere media denken, oh, nu is het eindresultaat van het onderzoek... Uh, dan brengen we het echt als nieuws. En je ziet dat, wat ze nu in Nederland hebben gedaan... doet Philips ook uh, in Engeland en in Spanje en in België. Je ziet dus dat alle journaals, ook de BBC... dus het is niet alleen de NOS inderdaad, het is niet alleen RTL Nieuws... Um, heel veel journaals denken van ja, het is toch een leuk onderwerp. Het gaat over kinderen. Nou, ik heb het net al gezegd. En dan, dan uh, uh, ja, uiteindelijk, en dat is eigenlijk wat, waar, waarom wij uh, uh, hier dit hebben uitgezocht, moet je als redactie bedenken van ja, willen wij Wil dit dat? eigenlijk wel. Ik heb het uh, voor dit gesprek nog eens dat uh, filmpje uit die tijd teruggekeken. Uh, ja, dat is heel geloofwaardig allemaal. Behalve die blije kinderen uh, die opeens heel hard aan het werk gaan. Ja. Onder leiding van een hartstikke enthousiasmerende juf. Komt er ook een wetenschapper van de Universiteit ja. Twente in voor. Die zegt, dit is een prachtig, innoverend idee. Dus ja. uh, hoe hebben ze die wetenschapper dan zover gekregen? Nou, die wetenschapper, dat is wel belangrijk om te onderstrepen... die heeft gewoon zijn onderzoek gedaan. En het is ook onafhankelijk. Ik heb met hem gesproken... En... Contact gehad met twee van de andere onderzoekers. Uh, maar die zegt ook van ja, wat in een persbericht komt is zoveel ongenuanceerder dan als je echt naar de wetenschappelijke publicatie kijkt. Die publicatie was toen nog niet gereed, uh, die is inmiddels wel gereed, daar heb ik dus naar gekeken. En daaruit blijkt dat je wel, dat de nuance echt wel zit in uh, de details van het onderzoek. Want uit het begin van het onderzoek bleek dat die concentratieverbetering, waar ze zo echt zo op hameren, dat die wel bij een deel van de, van de, van de jongeren, dus 10-jarigen, 19-jarigen, die. Die wel een duidelijke concentratieverbetering zien, maar oudere kinderen, 11, 12-jarigen, niet. Nou, dat is een nuance die wel belangrijk is, die je volgens mij moet melden. als je zo'n uh, product op de markt brengt. Maar ja, Philips hoeft dat niet te doen. Het, is, het is aan, zijn het is, de journalisten die. het zijn, uh, alert moeten zijn. journalisten moeten doorvragen. Hm. En die moeten ook andere onderzoeken, want we hebben ook naar andere onderzoeken gekeken. En inmiddels blijkt uit, uit vergelijkbaar onderzoek, uh, ook dankzij een opdracht van Philips, dat die concentratieverbetering zich niet voordoet mm -hmm. in een ander land. Je kunt erover twisten. Gebeurt het vaak dat journalisten gewoon het pers, uh, persbericht in, in, de, in de krant kwakken of uh, voor het journaal gebruiken, zonder überhaupt het onderzoek te lezen? Uh, ik ben bang van wel. Het is, wat gebeurt hier, want er was gewoon geen onderzoeksverslag. Uh, en er heel was veel, geen onderzoeksverslag. Er was geen onderzoeksverslag. Er, er was een rood lichtje moeten gaan branden van waar is het onderzoek. Ze hadden op zijn minst inderdaad moeten vragen van mogen we het inzien... en waarom mogen we het niet inzien. En als we het niet mogen inzien, dan zeggen wij... Ja, dan moet je het eigenlijk niet over publiceren, want je kunt het dus niet controleren. Hoe, hoe oprecht de wetenschapper ook is. En um, er blijkt, ja, ook uit andere onder, onderzoeken blijkt wel... dat dat inderdaad vaker gebeurt, dat journalisten... En dat ligt toch soms uh, aan de overtuigingskracht van het persbericht, zou ik maar zeggen. Maar het persbericht is hier ook geschreven met het doel om ons ervan te overtuigen dat het goede lampen zijn. Maar ja, het is geschreven door, door de afdeling marketing. En wij zijn er niet voor om het bericht van de afdeling marketing door te geven. Ik begin nou als journalist nu het schaamrood op mijn kaken te krijgen bij jouw verhaal. Want uh, hoe, hoe, hoe slordig zijn journalisten dan? Hoe manipuleerbaar zijn journalisten dan in Nederland? Ja, dit geldt, dit, dit geldt niet alleen in Nederland. Want dit is een, gewoon een internationaal probleem. Er is ook al meer onderzoek naar gedaan. Ik moet dan altijd zeggen, ter nuancering... Uh, uh, we hebben in Nederland echt nog een kwalitatief goede journalistiek. Een kwalitatief goede media. Alleen je ziet dat bij consumentenitems... Uh, bij onderwerpen in katernen van kranten... In, in niet echte hard nieuwsprogramma's... dat de lat wat lager komt te liggen. Waar moet je op letten? Consumentenrubrieken? Con, ja, consumentenrubrieken, um, uh, alles wat een beetje softnieuwsachtig is. Reisjournalistiek misschien? Reisjournalistiek zeker. Autojournalistiek is natuurlijk uh, uh, al jarenlang, of al decennia lang, dat mensen denken van. Uh, hoe... Culinaire journalistiek. Culinaire journalistiek. Showbusiness. Uh, ja, zeker showbusiness. Want daar is het ook heel moeilijk om nog uh, echt onafhankelijk te werk te gaan, Boekrecensies? Nou, boekrecensies, denk dat, dat, dat je daar nog een bastion hebt... waar mensen proberen... Uh, want als zelfs als boekrecensies niet meer onafhankelijk zijn... dan heb je natuurlijk een probleem. Maar het is wel belangrijk om te zeggen... het is niet zo dat, dit, dat, uh, dat uit dit... dit is een klein onderzoekje wat we hebben gedaan... als een soort voorbeeld van hoe het werkt... vooral om journalisten te laten zien, pas op... Het is niet zo dat alle media uh, niet meer onafhankelijk zijn... dat het allemaal marketing is. Nou, dat stelt het gerust. Uh, jullie geven behalve uh, in dat onderzoek behalve voorbeelden van uh, journalisten... van onder andere RTL en Hart van Nederland... die wel erg enthousiast waren voor dat School Vision. Ook, ook voorbeelden van journalisten die er een kritisch stuk over wilden schrijven. Die kregen opeens een stuk minder medewerking van Philipsen. Ja, wij ook trouwens. Um, want ik heb wel contact gehad met Philips... maar ik heb een hele lijst met vragen vervolgens gemaild... en daar geen antwoord op gekregen. Um, ja, vanuit Philips begrijp ik het ook wel. Ze hebben er geen enkel belang bij... dat er wat kritischer gekeken wordt naar het onderzoek. Um, ja, Daar moet je als journalist maar mee omgaan. Er zijn natuurlijk wel vaker uh, bronnen die niet willen spreken... Uh, dus in ons geval zijn we toen met de onderzoekers gaan praten. En we zijn met mensen gaan praten die verstand hebben van dit soort onderzoek. Die dus niet betrokken waren. Bij en Philips. je punt is, nee, Philips niet kwalijk, die doen hun werk, maar... Nou ja, ik, nee, ik vind inderdaad, het is niet in hun belang. Dus waarom zouden zij uh, daar heel uitvoerig op ingaan? Maar het, de ik journalisten vind dat je journalist moeten denken waar Moet waar ben doorvragen ik en andere, andere wegen zien te vinden. Jullie van de Universiteit van Amsterdam zijn hier al een tijdje mee bezig... met ja. dit onderwerp journalistiek en public relations. Er, er is een boek over verschenen vorig jaar, ja. gevaarlijk ja, tussen voorlichting en journalistiek. Er is een uh, webblog op de site De Nieuwe Reporter. Wat wil je ermee bereiken? Discussie. Lukt het, dat? Het, het, het gaat, dat gaat heel erg goed. Um, althans, dat gaat heel erg goed. We, we gaan, uh, uh, het belangrijkste doel van het hele onderzoek... was discussie op gang brengen bij, bij, bij redacties. Ook bij het publiek uh, die zich geïnteresseerd is in media. Maar vooral bij redacties. En we gaan nu ook bij redacties. We zijn het, laatste jaar, het boek is nu een jaar uit... Bij heel veel verschillende redacties langs geweest. De Volkskrant, NRC, Elsevier, Nieuwsuur, vorige week nog. En dan laten we dit soort voorbeelden zien. En we laten voorbeelden zien van uit hun eigen medium. En loopt dan, dit echt zo goed of, lo of, of loop ik nou in jouw marketingstrategie? Dat is altijd, dat is natuurlijk, alles is marketing. En, en, maar het gaat natuurlijk om, uh, um, uh, is het marketing waar je wat aan hebt? Of is het marketing die echt alleen maar bedoeld is om producten te verkopen? Ik verkoop geen product, ik verkoop een discussie. En ik hoop dat die discussie ook breed gevoerd wordt binnen de journalistiek. Nou, ik hoop dat het niet heb laten, laten misbruiken, nu doe je jou. Uh, tot slot, meer een prenger. Uh, ik ben journalist, ik ben op zoek naar een beetje een luchtig, infotainmentachtig onderwerp. Wat zijn je tips voor mij? Waar moet ik voor uitkijken? Hoe uh, moet ik het wel aanpakken? Nou, ga zelf op zoek naar een onderwerp. Laten we daar eens mee beginnen. is moeilijk, hoor. Het is helemaal niet zo moeilijk. Schuif al die persberichten terzijde. Kijk om je heen. Er gebeurt genoeg om je heen. Want als namelijk de inhoud van media, vooral door persberichten, het aanvoer van persberichten, wordt bepaald. dan betekent dat we heel veel dingen niet zien. en heel veel dingen niet overschrijven. die eigenlijk veel belangrijker zijn uh, voor, voor ons, ook als lezers en kijkers, om te weten. Mirjam Krenger van de Universiteit van Amsterdam. Dank voor je komst. Dit was Argos op uh, deze zaterdag. Straks komt Tros in bedrijf. met onder meer het onderwerp. geld verdienen aan verkiezingen. Dat is iets, iets heel anders dan uh, geld verdienen aan... Hoe heette ze? Innovatieve lichtsystemen. Aan innovatieve lichtsystemen. Een heel goed weekend.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 Voorkom problemen en kijk op Weethoeedsit.nl. Dit is Radio 1.